7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Een vrouw aangehouden na brand in wooncomplex Portugal. Bond van Beveiligers wil hardere aanpak van geweld. En veel webwinkels konden decemberbestellingen niet aan. De politie heeft een vrouw van 36 aangehouden... vanwege de brand in een wooncomplex in Portugal bij Rotterdam. Bij de brand raakten vannacht vier mensen gewond. Eén van hen is er slecht aan toe.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 Geweld tegen particuliere beveiligers moet net zo zwaar worden bestraft... als geweld tegen ambulancepersoneel en politieagenten. Daarvoor pleit de bond van beveiligers, VPB. Volgens de bond heeft twee derde van de beveiligers vorig jaar te maken gekregen... met geweld zoals slaan, spugen en intimideren. Het aantal bedreigingen komt overeen met dat bij politieagenten. Het Openbaar Ministerie zegt dat er bij geweld tegen particuliere beveiligers... al hogere strafeisen worden gesteld.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 maar dat het wel duidelijk is dat hij de situatie in feite zelf heeft opgezocht. DigiD is weer te gebruiken. De toegang tot de overheid via internet werd gisteren uit voorzorg uitgeschakeld... nadat een beveiligingslek was ontdekt. De overheidsdienst Logius, die verantwoordelijk is voor DigiD, noemde het lek ernstig. Kwaadwillende konden mogelijk inloggen zonder wachtwoord... en toegang krijgen tot achterliggende databases. Vannacht is het probleem met DigiD opgelost.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 De Chinese economie lijkt weer sterker te groeien. De groei van de export is in december ten opzichte van de maand ervoor... verviervoudigd en bedroeg ruim 14 procent. De import steeg met 6 procent. Dat duidt op een toenemende vraag op de Chinese markt. Ondanks de positieve cijfers van vorige maand... had China het afgelopen jaar de zwakste groeicijfers in ruim 20 jaar tijd. In het Midden-Oosten zijn zeker acht mensen omgekomen door noodweer. Het gebied kant met het strengste winterweer in tientallen jaren... Het stormt er, er valt veel sneeuw en op andere plekken regent het flink. In Libanon zijn zes mensen in het verkeer omgekomen. Ze gleden van overstroomde wegen in een rivier en verdronken. Op de westelijke Jordanoven kwamen twee vrouwen om het leven... toen ze werden overvallen door het stijgende water. En in Jordanië zijn dorpjes door de sneeuwval van de buitenwereld afgesloten. Veel vluchten naar de hoofdstad Amman zijn vertraagd. In een kamp met 50.000 Syrische vluchtelingen in Jordanië... hebben hevige regenbuien 200 tenten weggeslagen...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 De kinderen tussen de 14 en 20 jaar hebben volgens hulpverleners een ontwikkelingsachterstand. Het is niet bekend waarom de Fransman zijn vrouw en kinderen jarenlang had opgesloten. Het weer zwaar bewolkt, plaatselijk wat motregen. Aan het einde van de middag gaat het in het noorden harder regenen. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Vanavond trekt de regen naar het zuiden. Morgen zonnige periode. En langs de noordkust wat winterse buien. Samen bij verkeersinformatie. Het is nog niet heel druk. Er staat in totaal nu 10 kilometer file. Die is verdeeld over de A28, Zwol richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden staat het 6 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heeter en het knooppunt Valburg 4.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. U hoorde net zojuist in het bulletin, DigiD is weer te gebruiken. Maar ja, kan zo'n ernstig lek worden voorkomen in de toekomst? Straks de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor DigiD daarover. Maar eerst naar beveiligers die zich niet veilig voelen. Want uit onderzoek blijkt dat twee op de drie beveiligers... afgelopen jaar te maken had met geweld of agressie... Daar wordt tegenwoordig wel harder tegen opgetreden. Tegen agressie die gericht is op politiemensen of ambulancepersoneel. Met spotjes worden we er ook op gewezen dat deze mensen hun werk moeten kunnen doen zonder belaagd te worden. Maar voor beveiligers geldt dat niet. En die willen wel graag net zo behandeld worden. De particuliere beveiligingsbranche heeft onderzoek laten doen onder de eigen leden. En Sander Fluit is een van de onderzoekers. Meneer Fluit, goedemorgen. Goedemorgen. Komt agressie tegen beveiligers dan net zo vaak voor als tegen politiemensen of hulpverlenend personeel? Nou, er zijn nogal veel verschillende beroepsgroepen die onder die uh, definitie van publieke taak vallen. Dat gaat van, van treinpersoneel en gevangenispersoneel tot uh, gemeenteraadsleden. En je ziet dat het slachtofferschap per beroepsgroep heel erg varieert. Maar gemiddeld is het over die 15 beroepen waar wij uh, onderzoek naar hebben gedaan. 59% slachtofferschap en de beveiligers zitten daar dus boven ja. met 65%. En dat lijkt een beetje op wat de politie mij maakt. Wat maakt de gemiddelde beveiliger zo al mee? Wat heeft u gevonden in uw onderzoek? Nou, het is wel grappig. De, de gemiddelde beveiliger bestaat niet. Dat was een van de uitkomsten van het onderzoek. Kijk eens aan. Er is een heel groot verschil tussen uh, bijvoorbeeld mensen die in winkels uh, surveilleren of op evenementen hun werk doen. Want dat is een groep die heel veel slachtoffer wordt. En uh, uh, mensen die achter een balie zitten of telefonisch werk doen, die zijn logisch natuurlijk uh, minder vaak slachtoffer. Maar wat er zo al overkomt, ja, dat gaat van uh, verbaal geweld. Of verbale agressie. Van schelden, schreeuwen en soms ook echt uh, naar hele ernstige bedreigingen. Maar ook fysiek geweld komt vaak voor. Dus uh, één op de vijf beveiligers heeft dat het afgelopen jaar meegemaakt... dat er uh, fysiek geweld was. Je krijgt gewoon een klap van iemand? Waar nou, moet ik aan denken? Ja. Ja. ja, slaan, schoppen, maar ook uh, het gebruik van wapens en uh, nou ja, dat soort dingen. Even naar Mayno Lemmers, die staat tussen de beveiligers. Mino, is dat ook de ervaring van de mensen bij jou? Ja. Nou ja, uh, Trigion doet ook wel de horeca. Mensen met een drankje op kunnen soms ook lastig worden. Maar ze doen hier vooral ook heel veel bedrijfsterreinen. Een deel van de zorg, mensen die op een knop drukken omdat ze gevallen zijn... nou ja, daar heb je die agressie niet. Maar het komt ook voor dat de agressie aan de telefoon is, begrijp ik. He? Dat mensen bellen, ze hebben de verkeerde code ingetoetst. Ja, dat klopt. Uh, het kan best wel eens voorkomen dat mensen... Ja, uh, wat onrustig worden omdat ze geen antwoord bij ons kunnen krijgen. Omdat wij nu echt strenge protocollen hebben om antwoord te kunnen geven op een vraag als het over veiligheid gaat. Ja, en ja, dan worden ze wat ongedurig en soms beginnen ze dan wat te duur. Maar dat is logisch, als je s'nachts om drie uur uit je bed gebeld wordt... of als je probeert s'nachts om twee uur iets gedaan te krijgen... of s'morgens om vijf uur, ja, dan zit het in de menselijke aarde... dat je soms wat onrustig wordt. Nou ja, dat is geen probleem, daar, daar gaan we mee om... en dat kunnen we veelal escaleren en kijken hoe we ze dan kunnen wel helpen. Ja, de-escaleren. het is een mooi woord. Maar ja, de mens wordt mondiger, dat is in sommige opzichten goed. Aan de andere kant... Maak je het ook mee, net als de hulpverleners... dat mensen gewoon vervelend worden? Ja, dat kan natuurlijk. Kijk, Hè, merkt u dat? Wat hier, dus, we staan nu in, in Schiedam op de meldkamer... en dan merkt u dat ook, dat dat binnenkomt... dat, mensen, dat uw collega's daar last van hebben? Nou, het kan best zijn dat wij collega's ten velde hebben op dat moment die wij begeleiden op afstand, dat die in een probleemveld terechtkomen. En daar moeten wij natuurlijk assisteren om ervoor te zorgen dat het probleem niet verder uh, ontwikkelt. En dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Dat gebeurt vaak door contact te nemen, kijken of je het probleem kan oplossen. Maar het wordt wel erger? Uh, het gebeurt vaker dan vroeger, dat klopt. Mm. Ja. Ja, dat is het punt. Ja, ze okay. merken het hier ook. ja, nou, Maino, dank je voor nu. We komen zo wel even bij je terug. Um, terug naar Sander Fluit, een van de onderzoekers. Uh, want meneer Fluit, hoe zijn de beveiligers eronder... Uh, als je klappen ontvangt of verbaal bedreigd wordt? Uh, mm -hmm. Wat gebeurt er dan met ze? Nou, dat ligt volgens mij ook heel erg aan uh, waar je je op instelt hè, als je, je je werk begint. En dat zien we ook. De TSP-groep doet onderzoek naar... We hebben 15 verschillende beroepsgroepen onderzocht. En dan merk je dat mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken... Ja, die verwachten natuurlijk niet dat ze met agressie en geweld worden geconfronteerd. En als uh -huh. het dan gebeurt, heeft het een enorme impact. Nou, beveiligers weten dat ze wat kan overkomen. En gelukkig geven veel werkgevers daar ook trainingen voor. Ja, maar ik dus kan me voorstellen dat het wel tot, tot stress uh, leidt bij ze. Ja, precies. Ja, nee, dat is inderdaad een van de belangrijkste gevolgen als je ziet... Uh, er zijn drie kwart van de mensen die, die wat heeft meegemaakt, die zegt nou het had voor mij geen gevolgen. Maar een kwart, dus één op de vier, zegt nou dat had het wel. En dat het meest genoemde gevolg is inderdaad uh, gestrest zijn of meer spanning voelen. Uh -huh. Maar er zijn ook veel mensen die gewoon met minder plezier naar hun werk gaan en er een beetje tegenop zien. Maar er zijn ook mensen met, uh, waar het echt uh, fysieke gevolgen had... of waar ze echt minder goed konden functioneren op ja. hun werk... of zelfs langer uh, thuis moesten gaan zitten. En meneer Fluit, heeft de branche daar voldoende oog voor? Doen ze daar voldoende aan uh, in preventie? In opleiding zegt u uh, dat gebeurt al. Maar je zou misschien nog wel meer kunnen doen. Ja, precies. Er is een, een, een heel pakket aan maatregelen mogelijk natuurlijk. En dat gaat van, van preventie. En dat zijn dat soort cursussen en trainingen. Maar je moet natuurlijk ook heel goed reageren als het gebeurt. En, en we moeten denk ik maar accepteren dat het nooit helemaal uit te bannen zal zijn. Dus je moet heel goed reageren als het gebeurt. En dat, dat betekent dat je heel veel aan nazorg moet doen. En, uh, ja, en dat je mensen goed moet opvangen. Maar wat misschien bij die preventie nog veel beter kan... Dat is ook iets wat, uh, wat duidelijk blijkt dat dat wat minder gebeurt dan in andere beroepsgroepen. Is het, is het uitdragen en, en het stellen van een norm die je met elkaar afspreekt. Wat is acceptabel gedrag? Ja. En het blijkt dat daar nog wel wat te winnen valt. Goed. Meneer Vluit, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Terug naar Mino Remmers, terug naar de praktijk. Mino is bij een beveiligingsbedrijf. Mino, je had het net over deescaleren met jouw gast. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, goed. goed. Dan moet ik aan Jeroen vragen. Jeroen, die, die, ah, terwijl we hier zijn, staat natuurlijk heel vaak met zijn handen een beetje... Hè? Dus, dus, kijk, ja, dit. Gewoon rust houden. Rust houden? Ja. Maar hoe doe je dat, deescaleert? Hoe zorg je ervoor dat het niet uit de hand loopt? Vooral rustig blijven. Mensen aankijken. Heimers kennen. Gewoon normaal praten. Want ze zijn niet meer dan wij. Maar moet je niet een olifantenhuid hebben dan? Dat moet je, moet je zo en zo. Maar ze praten tegen je uniform en niet tegen je persoonlijk. ja. Je daar een uniform, en dat is het punt waar ze tegenaan schelden. En dat dat heb ik ook wel eens gehoord bij bijvoorbeeld mensen op de ambulance. Klopt, kan. Want je kan nu je uh, uniform hebben, ja, dan ben je, uh, ja, ben je van alles nog wat. En morgen zit je in een caféje je, je biertje drinken met diegene. Dat is toch gek eigenlijk? Het is gek, Het is een rol. Het, het gebeurt. Ja. Het is het oortje, het is de vee, want die hebben jullie natuurlijk, op, de, op het... Op het op de jas op de, op, de, op, op de trui. Overal, waar een veetje kan staan, een veetje. Ja, en dan denken mensen van, we moeten uh, ons gedragen... en dan heb ik dan weer even gezin in. Ja. God, wa was in de binnenvaart gebleven, dacht ik. Jeroen komt uit de binnenvaart, moet ik zeggen, hè? Ja, ik kom uit de binnenvaart. Ja. Maar ja, daar was ik de Rijn zat. ben ik uh, hier binnengerold. Binnengerold. Ach. Het is ook alweer een mooi vak, toch? Dit is ook een mooi vak. Ja, het is ook een mooi vak. Veel cadeaus werden er in december gekocht via internet. Veel meer dan in voorgaande jaren. Maar daardoor ging er ook veel meer mis. Bestellingen kwamen te laat. 7% daarvan zelfs. Straks een reportage erover. Nu de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Goedemorgen Marcel. Morgen. Het valt dan heel erg mee. We zitten op totaal drie files. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de uito van de afrit en dolder drie kilometer. Aan de andere kant op de A28 vanuit Zwolle richting Amersfoort. Voor Leus de Vijf. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Valburg drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De internetwinkels hebben er een uitstekende decembermaand op zitten. Er werd veel meer online gekocht dan in december 2011. Maar ja, het succes heeft ook een keerzijde. Tienduizenden cadeautjes kwamen te laat. En dan zit je dan met Sinterklaas hè? zonder cadeau. Verslaggever Jeroen Schutteijzer gesprek met Frank Kwiks... van het marktonderzoeksbureau Q&A. Ja, in totaliteit gaat het over uh, meer dan een half miljoen teleurstellingen. Uh, Sinterklaas en Kerst samen opgeteld. Uh, Sinterklaas uh, kwam uh, 6% van de pakketjes uh, te laat aan. En met Kerst uh, 7%. Het is uh, met 50% toegenomen. De pakjes die niet op tijd waren, maar de internetwinkels verkopen natuurlijk ook veel meer. Dus je zou zeggen van nou ja, dat klinkt logisch. Het klinkt logisch, hè? dat is echt de keerzijde van succes. Maar ja, goed, het blijft wel bij heel veel teleurstellingen. Wat moeten de internetwinkels hiervan leren? Proberen toch in te schatten de overweldigende vraag die je krijgt... dat je die kunt, kunt managen, dat is natuurlijk heel lastig... maar dat betekent dus dat je echt heel veel meer capaciteit nodig hebt. Heel veel internetwinkels zullen daarbij overigens ook zeggen... dat het niet aan hun lag, maar bijvoorbeeld aan de postbode... die het uiteindelijk moest afleveren. En dat is natuurlijk ook zo, hè? alleen voor de koper... Voor uh, mij als consument maakt dat natuurlijk niks uit... want ik denk gewoon van, uh, ik heb besteld bij uh, een webwinkel... en dan moet ik maar zorgen dat het op tijd komt. Een deel van de mensen met een negatieve ervaring zegt van... nou, uh, volgend jaar doe ik het niet meer. Uh, ik waag dat te betwijfelen. vorig jaar zeiden ze het ook... en uh, toch hebben uh, evenveel mensen dit jaar online gekocht. Dus ik denk dat we tegen de tijd dat het uh, november, december is... dat wij onze slechte ervaring misschien wel weer vergeten zijn. Elisa Nui is een van die geïrriteerde klanten... Wij van de Sinterklaasbank, wij organiseren natuurlijk uh, feesten. En uh, onze leverancier van dit jaar... Uh, had een aantal spullen die de kinderen hadden uitgekozen... niet meer op voorraad. Dus toen zijn we uit moeten wijken naar, uh, naar andere uh, internetbedrijven. Nou ja, goed, daar hebben we besteld. En daar was de afspraak gemaakt... dat er binnen drie tot vijf dagen max een levering zou zijn. Ja, nou ja, dat was er dus niet. Ik moet eigenlijk ik moet gewoon 100% zekerheid hebben... dat ik uh, de spullen op tijd geleverd krijg. Want er zit in Sinterklaas, er zitten kinderen. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn... als, als een aantal kinderen hun cadeautje niet krijgen. En toen zeiden ze van ja, wij doen er echt alles aan en wij hebben zelfs uh, kantoorpersoneel in de distributie ingezet om, om de achterstanden weg te kunnen werken. Wat betekent dit voor volgend jaar, deze ervaring? Ja, dat is een drama, dat gaat het niet meer worden. Dan denk ik, dan moeten wij toch ja, bij de, de, de plaatselijke middenstand uh, aan gaan kloppen. Dat werkt dan toch uiteindelijk wel het beste, want daar... Uh, ligt het op voorraad of niet, maar dan weet je het wel direct. En bij de internetbedrijven beloven ze je dat je het binnen zoveel dagen hebt en dan is het er ook niet. Ja, en dan heb je vaak geen tijd meer om uit te wijken. Dan moet je je geld weer terug zien te krijgen. Dan moet je weer. Dat is het volgende traject, hè? Dus want je betaalt vooraf. Dan wordt het niet geleverd. Dan, dan hoeft het niet meer, want dan heb je al een alternatief ingevlogen. En dan moet je vervolgens weer je geld terug zien te krijgen. Ja. En dat is lastig soms. Na acht uur een reactie van de brancheorganisatie van internetwinkels. DigiD, het systeem om in te loggen bij de overheid, werkt weer. Het systeem werkte gisteren de hele dag niet. Werd uit voorzorg uitgeschakeld vanwege een beveiligingslek. Afgelopen nacht is door de overheidsdienst Logius keihard gewerkt aan een oplossing. En blijkbaar is dat dus gelukt. Michiel Groeneveld van Logius, goedemorgen. Goedemorgen. Um, DigiD doet het dus weer. Kan er ook gebruik van gemaakt worden al? Sinds uh, ongeveer half tien, iets na half tien gisteravond, is DigiD weer online. En uh, voor iedereen weer volledig beschikbaar. Wat heeft u ontdekt? Uh, want waarom is het nu weer ingeschakeld? Is het lek gedicht? Nou, wat we, wat we gisteravond, of in ja, gisteravond eigenlijk alweer uh, ontdekt hebben... is dat er een kwetsbaarheid zat in onderliggende software, open source software... waar DigiD onder andere ook gebruik van maakt. Nou, die vonden we dermate ernstig um, dat we daar geen enkel risico mee wilden lopen. Uh, daarop hebben we besloten die uit voorzorg offline te halen. Dus dat eigenlijk niemand erbij kan. Dus ook geen hackers, maar ook helaas geen uh, ja, gewone burgers. Um, en in die tussentijd hebben we een, een oplossing uitgerold. En uh, ja, daar zat een doorlooptijd van, van een testproject aan vast. Waardoor het helaas enige tijd duurde voordat we weer beschikbaar waren. Uh, is het mogelijk dat privégegevens van mensen zijn gestolen? Weet u dat? Nou, die kans acht ik heel erg klein. Ik uh, kan niks uitsluiten, maar... Uh, uh, juist doordat we deze voorzorgsmaatregel hebben getroffen, uh, hebben we de tijd uh, dat het lek uh, er was uh, heel beperkt gehouden. Ja, er, er was of ontdekt werd? Nou, sinds de tijd dat we gister, gisteravond uh, om 12 uur tot de tijd dat we het offline hebben gehaald. Ja. Uh, nou, ja, dat is een vrij korte periode waarin dan een hacker uh, nou, eerst een, een, een, uh, de kwetsbaarheid moet zien te exporteren. En, ja. Okay. u wel, maar die moet zien, het aantal vallingen. Ja, want het is niet zo dat uh, de deur al een tijdje open stond voordat u het ontdekte. Nee. Okay. Helemaal niet, juist niet. Is het te voorkomen dat um, in de toekomst dat dit soort lekken ontstaan? Want dat is, uh, begrijp ik, u zei het zelf al, in het systeem dat uh, onder DigiD ligt, hè? een open source programmeertaal waar ook Twitter uh, van gebruik maakt. Ja. Is het te voorkomen dat dit nog eens gebeurt? Nee, nee, er zullen altijd zullen er, uh, lekken hier en daar in software worden ontdekt. Dat is zeg maar, uh, volgens mij inherent aan software. Mm -hmm. Dat zal altijd gebeuren. En het is zeg maar, uh, hoe je ermee omgaat vervolgens. Uh, hoe, uh, hoe erg je het voor jezelf maakt of hoe, uh, hoe goed je het doet. Zeg maar. Ja, maar goed, DigiD, het gebruik van DigiD... is natuurlijk wel gebaseerd ook op vertrouwen dat burgers ja. erin hebben. Ik ja. kan me voorstellen dat dat geschaad is. Uh... Ja, ik hoop het niet. Zeg maar doordat we juist snelle maatregelen hebben getroffen, dat, uh, dat we erger hebben voorkomen. Juist. Hm. Um, en, en hoe voorkomt u het in de toekomst? Blijven monitoren constant? We blijven constant monitoren. En uh, ja, helaas moesten we gisteren uh, een actie ondernemen door het offline te halen. Dat hopen we dus niet, niet vaak te doen, moeten doen. Uh, en dat is echt een noodmaatregel. Uh, en vanzelfsprekend monitoren en houden alle systemen goed in de gaten. En u gaat niet gebruik maken van een ander. Uh... Programmeertaal, andere software. Nee, want ook andere software zal ooit eh, ook wel weer een lek hebben. Dus dat, dat, was, dat, dat is niet te voorkomen. Nee. Heeft nee. u een beeld van hoeveel mensen en in instanties hinder hebben ondervonden van het lek? Of van uh, het, het offline halen van DigiD? Nou, moet ja, er, eigenlijk... er, zijn, er zijn ongeveer 600 organisaties die gebruik maken van DigiD. Dus die hadden gisteren allemaal hinder van het lek... in de zin van dat uh, hun klanten niet konden inloggen op hun, uh, hun overheidswebsite. Wij weten genoeg voor nu. Oké. Okay. Dank u wel. Nog. U ook. Michiel Groeneveld van Logius, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor Ligidee. Bijna vijf uur half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Franse autoriteiten hebben een gezin uit een huis gehaald... in Saint-Nazaire, in de buurt van Nantes. Het gezin zat daar volledig afgesloten van de buitenwereld. Al zeker een jaar en mogelijk ook langer. De luiken waren dicht, er was geen geluid. Niemand wist dat dat gezin daar woonde. En het had ook nog maar liefst vier kinderen. Ook de buurvrouw wist er niet van. We hebben nooit iets gehoord. Er was nooit geluid in het huis. We hoorden nooit kinderen. We hoorden nooit een telefoon. En ik ben de buurvrouw. Ik woon opeenen boven ze. Ik heb een heel jaar lang niks gehoord en niks gezien. Een jaar lang. Alleen de man. Hij ging wel eens het huis uit om boodschappen te doen. Ik dacht dat de vrouw en kinderen verhuisd waren. Want we zagen haar en de kinderen nooit meer. Ze kwamen nooit de deur uit. En dat was het beeld dat iedereen had. Buren, gemeente en hulpverleners. Niemand wist dat op de tweede verdieping van deze sociale woningbouwflat... in Saint-Nazaire in West-Frankrijk een compleet gezin woonde. Een vader, een moeder en zelfs vier kinderen... 14, 17, 19 en 20 jaar oud. In 2011 en 2012 hebben we een loodgieter naar het huis gestuurd... om de warmwaterinstallatie te controleren, zegt Benoit Deliot... van de instelling die eigenaar is van de huizen. Maar die twee jaar werd er niet open gedaan. Dus niemand van ons is de afgelopen jaren binnen geweest. Tot nu dus. De moeder belde s'avonds een alarmnummer en ze zei dat ze onwel was geworden. Hulpverleners kwamen binnen en zagen al snel wat er aan de hand was. De luiken voor de ramen waren allemaal dicht. De muren zaten onder de schimmel. Het plafond zat vol zwarte vlekken. De kinderen waren er slecht aan toe en maakten een duffe indruk. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Hun 47-jarige moeder is daar inmiddels ook. De 51-jarige vader is naar een psychiatrische inrichting gebracht. De vraag die heel Frankrijk zich nu stelt is, hoe kon dit gebeuren? Hoe kunnen een vrouw en vier kinderen jarenlang opgesloten hebben gezeten? Hoe kunnen vier kinderen jaren van school wegblijven? En niemand die het merkt. Het gezin heeft tussen 2007 en 2010 nog financiële hulp gekregen van de gemeente, zegt wethouder Janine Ottelaar. Na die tijd deden ze geen aanvragen voor hulp meer. Er was ook geen reden om ongerust te zijn. We kunnen natuurlijk niet alle gezinnen in St nazaire in de gaten houden. Dus correspondent Frank Renaud, Franse Justitie, want u hoort er zijn veel vragen, is een onderzoek begonnen. En lijkt het in het gezin vooralsnog geen sprake te zijn geweest van geweld of seksueel geweld. Wel is inmiddels bekend dat het gezin nog een dochter had, maar die woonde niet meer thuis. Het is vier minuten voor half acht. We nemen u nog even mee naar Rotterdam. Want bewoners van een appartementencomplex aan de Jan van Almondestraat daar... zijn vannacht uit hun woning gehaald vanwege een grote brand. De politie heeft inmiddels een 36-jarige vrouw aangehouden... naar aanleiding van die brand. Wat haar rol precies is geweest, dat wordt nog onderzocht. Erik Lemmers van RTV Rijnmond was vannacht ter plekke. Aan de Jan van Almondestraat in Portugal... Er wordt nog druk gezocht met hoogwerkers rond de appartementen. Die boven het uitgebrande appartement op de eerste verdieping zijn. En daar op de eerste verdieping kijkt uit op het metrostation, in ieder geval waar de ramen zijn. zijn er zijn twee ramen zwart geblakerd. Daar heeft de uitslaande brand gewoed. Ik zie brandweermannen binnen met lampen nog schijnen op de plekken waar ze moeten nablussen. En daar wordt gericht nu gespoten, vooral in uh, het plafond. Want uh, ja, daar uh, wordt natuurlijk uh, gevreesd dat de vlammen daar alsnog weer zouden kunnen ontstaan. Angelique Chatta, uh, woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam. Wat is dit voor een appartementencomplex? Dit is een appartementencomplex uh, waar op de eerste verdieping mensen wonen uh, met begeleidend wonen. Uh, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking of anderszins hulpbehoevend zijn. En dat zijn ongeveer uh, 8 tot uh, 11 personen die hier wonen. Het gaat om ongeveer 4 appartementen. En de overige woningen? Dat zijn gewoon uh, ja, mensen die uh, hier dagelijks ook gewoon wonen. Hoe laat ontstond hier de brand? De brand ontstond om half 12 hier vannacht. En we zijn uh, direct na de melding zijn we hier ter plaatse gekomen. Met heel groot materieel, hè? want er was ook een grote brand. Klopt, er was ook een grote brand. Die is ontstaan op de eerste verdieping. En uh, dan nemen we alle maatregelen die er nodig zijn. En dat is ontruimen van het gebouw. Het gaat om ongeveer 43 mensen die in de opvanglocatie zitten. Dat is de, op een basisschool hier in de omgeving. Hoe zijn ze eruit gehaald? Want uh, het gaat hier om een uh, zes verdiepingen hoog gebouw, neem ik aan. Het is een appartementencomplex van zes verdiepingen hoog en 43 woningen. Uh, ze zijn met behulp van de brandweer zijn ze eruit gehaald. Bij deze brand zijn ook uh, mensen gewond geraakt? Ja, helaas wel. Er zijn op dit moment vier slachtoffers... Uh, waarvan één slachtoffer ernstig gewond. Uh, die heeft verschillende brandwonden opgelopen en uh, rook ingeademd. En de andere slachtoffers? De andere slachtoffers, uh, de overige drie slachtoffers... hebben ook te veel rook ingeademd en zijn daarom ook vervoerd naar het ziekenhuis... Waar is precies de brand ontstaan in het appartement? Nou, de brand is ontstaan op de eerste verdieping in een appartement. De exacte locatie in het appartement, dat weten we op dit moment nog niet. Maar dat hebben we in onderzoek. Dus er is ook nog niks bekend over de oorzaak, neem ik aan? Op dit moment is er nog niets bekend over de oorzaak van de brand. En aan de zijkant uh, open ramen van de appartementen. En een inbrekersalarm dat in een van de appartementen permanent afgaat. En dat zei Erik Lemmers van RTV Rijnmond... over die brand, grote brand, in de wijk Portugaal in Rotterdam. U kunt er meer over lezen trouwens op onze website, nos.nl. Met de nieuwe Nevit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline, de nieuwe generatie kwaliteitsketels...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 De veiligheidsbranche wil strengere straffen voor geweld tegen beveiligers... en DigiD is weer bereikbaar. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Megens. Agressie tegen beveiligers moet net zo zwaar worden bestraft... als agressie tegen hulpverleners. Daarvoor pleit de Nederlandse veiligheidsbranche. Het afgelopen jaar is twee derde van de beveiligers... het slachtoffer geworden van agressie en geweld. Dat is ongeveer net zoveel als bij politieagenten, zegt de brancheorganisatie. Bij agressie en geweld tegen beveiligers gaat het om met name fysiek geweld... Uh, Verbaal geweld, uh, spugen, schelden, intimideren. Dus allemaal dezelfde uh, klachten en intimidatie die ook plaatsvindt bij de politie. En ambulancepersoneel en andere hulpverleners. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die in december dodelijk werd mishandeld, heeft de situatie zelf opgezocht. Dat heeft de advocaat van een van de verdachten gezegd in nieuwzuur. Volgens hem blijkt uit het strafdossier dat de grensrechter zijn aanvallers zelf heeft uitgedaagd.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 De advocaat vindt dat zijn cliënt van 16 moet vrijkomen omdat hij niet de dodelijke schop zou hebben gegeven. In een appartementencomplex in Portugal bij Rotterdam heeft vannacht brand gewoed. Worden daarnet een verslag, kort voor de reclame. Brand ontstond in een deel van het complex waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Bij de brand in Portugal raakten vier mensen gewond en de politie heeft intussen een vrouw van 36 aangehouden. DigiD is weer te gebruiken. De toegang tot de overheid via internet werd gisteren uit voorzorg uitgeschakeld... nadat een beveiligingslek was ontdekt. De overheidsdienst Logius, die verantwoordelijk is voor DigiD, noemde het lek ernstig. Kwaadwillende konden er mogelijk inloggen zonder wachtwoord... en toegang krijgen tot de achterliggende databases. Maar vannacht is het probleem met DigiD dus opgelost. In Libanon zijn zes mensen omgekomen door noodweer. Ze gleden van overstroomde wegen in een rivier en verdronken... Midden-Oosten kamp met het strengste winterweer in tientallen jaren. Het stormt, er valt veel sneeuw en op andere plaatsen regent het flink. In een kamp met 50.000 Syrische vluchtelingen in Jordanië... hebben hevige regenbuien 200 tenten weggeslagen. Gisteren werd al bekend dat in Rotterdam de MEAO en de MTS terugkeren. En nu blijkt dat ook de oude vertrouwde HEAO en de HTS terugkomen. Tenminste bij de hogeschool in Holland. We moeten wel, zeggen ze bij de hogeschool. Werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Dus komen er minder opleidingen. We doen dat bij techniekopleidingen, opleidingen, we doen dat bij economische opleidingen... we doen dat bij onze agrarische opleidingen... en we doen dat ook bij onze internationale opleidingen... die wij dit jaar al geclusterd gaan aanbieden op één en dezelfde plek. De leerlingen van In Holland krijgen in de toekomst een basisopleiding... en in het laatste jaar kunnen ze zich dan alsnog specialiseren. Dan nog dieren in het nieuws. De regering van Canada moet helpen bij de bevrijding van een groep orkas. Dat vinden de inwoners van een dorpje in het noorden van Quebec. Daar zitten twaalf orkas vast onder het ijs. Die hebben zich verzameld bij een klein gat in het ijs om te kunnen ademhalen. De burgemeester wil dat de Canadese regering een ijsbreker stuurt... om de orkas naar open water te begeleiden. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag staan we aan het begin van een winterse periode. Vanochtend is het bewolkt en valt lokaal lichte regen. In de loop van de ochtend bereikt een zwakke storing het noorden van het land. De storing brengt ook regen en trekt langzaam naar het zuiden. De temperatuur ligt overdag tussen de 5 en 7 graden. Na passage van de storing klaart het breed op... en draait de wind van het westen naar het noordoosten en voert koude lucht aan. De koude lucht bereikt aan het begin van de avond het noorden van het land... en trekt achter de storing aan naar het zuiden. Komende nacht kan er in het uiterste zuiden nog wat regen vallen... en is in de Limburgse heuvels wat natte sneeuw mogelijk. In de rest van het land hebben opklaringen de overhand en langs de noordkust zou een verdwaalde winterse bui kunnen voorkomen. De temperatuur loopt uit 1 van 2 graden in Zeeland tot min 3 in het noordoosten. Vrijdag overdag zien we de zon. In de kustgebieden is er kans op een winterse bui. De temperaturen tussen 1 en 3 graden is het een stuk kouder dan de afgelopen periode. AMB verkeersinformatie Er staan, staat in totaal nu 40 kilometer file. En dat is ongeveer normaal wat er op donderdagochtend staat op dit tijdstip. Wat opvalt is de ring A10-zuid richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en de rij staat 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De verkeer richting Den Haag kan beter omrijden. Dat kan via de A1 en dan de A9 vanaf knooppunt Watergraafsmeer. En dan de A50 Arnhem richting Os. Een lange file tussen en knooppunt Ewijk 7 kilometer.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 Kijk op rodersana.nl en begin nu met uw leven zonder verslaving.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 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We praten over het einde van de grootschaligheid... in het voortgezet onderwijs straks met Doekele Terpstra. Kunt u al overlezen op NOS.nl. Meestal in de Verenigde Staten verstond het politieke debat... over wapenbezit vrij snel na een schietpartij. Maar nu, na Newton, Newtown, waar een schutter eind vorig jaar... 20 schoolkinderen en zes volwassenen doodschoten... is het anders. De verontwaardiging lijkt alleen maar groter te worden...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 Obama heeft vicepresident Biden opgedragen... nog deze maand met nieuwe wetsvoorstellen te komen. Die ontvangt vandaag en ook gisteren voor- en tegenstanders van wapens. In een soort ronde tafelconferentie. En er is een pretty wide consensus... over drie, vier of vijf dingen in de gun- safety-area... die kunnen en moeten worden gedaan rond deze tafel. Je moet weten dat ik morgen ook de gun- en de... The... Biden sprak met een aantal religieuze organisaties... die het allemaal wel met hem eens waren. Maar waar hij? Ik ga ook met de wapeneigenaren praten. De vicepresident klinkt overwogen. Je hoort aan hem niet dat er een beweging ontstaat in het land. Aan de gouverneur van New York State, Cuomo, hoor je dat wel. Ik weet dat het but is, maar we are proposing today vandaag... sense En ik zeg aan to you, de extremisten. Het is simpel. No one hunts with an assault rifle. No one needs ten bullets to kill a deer. And too many innocent people have died already. And the madness now has safe, reasonable gun control in the state of New York. Ik weet dat het gevoelig ligt, zegt hij, maar er moeten redelijke wapenwetten komen. Want niemand gaat op jacht met een oorlogswapen.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 How many gun murders in America last year? Op de vraag hoeveel wapendoderen er zijn gevallen in de Verenigde Staten, antwoordt Jones dat die vooral met bende geweld te maken hadden. How many gun dan loopt het interview uit de hand. Jones begint over witte haaien als Morgan een vergelijking met Groot-Brittannië wil maken. Gezond verstand.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 President Obama met zijn pleidooi om de scholen veiliger te maken voor Amerikaanse kinderen. gaan we over sport hebben. Tom van goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, gisteren hadden we het al over Armstrong hè, en mogelijk zijn bekentenis die hij gaat doen bij Open Winfrey. Um, ook in renners in Nederland kunnen aan de bak. KNWU en de wielerploegen willen de sport schoon krijgen, hebben daar een regeling voor bedacht. Wie bekend mag zijn baan houden, mag werkzaam blijven in de wielersport. Is daarmee te leven? Nou, ik vind het nogal een, een, een beetje dubbele uh, gedachte. Want enerzijds snap ik wel dat de wieler die samen met de, de drie profploegen uh, ook schoon schip wil maken en mee wil werken aan die, dat betere imago van het wielrennen. Anderzijds zeg je natuurlijk die strafvermindering. Dat is iets wat we overal in de samenleving zien als mensen bekentenis afleggen dat ze daar in Ruil wat voor terugkrijgen. Maar met name die baangarantie om dan te zeggen dan mag je gewoon je baan houden in het wielrennen. Ik snap dat wel. Ik snap dat van die ploegen ook wel. Maar ja, wat is baangarantie? Want vervolgens kun je zeggen... Iemand zegt, ja, je hebt toch minder gepresteerd. Of er zijn andere redenen waarom we je geen baan meer geven. Dus of dit de mensen nou zo over de streep trekt, ik ben zeer benieuwd. En er is ook altijd gezegd, juist door de Nederlandse wielenunie, door meneer Wintels, uh, na die UCU-tuur, u bent niet hard genoeg, u uh, houdt de cultuur in stand. En veel mensen zeggen, ja, juist als je dit doet, juist als je mensen die dat gedaan hebben ook erbij houdt, dan hou je die cultuur ook een beetje in stand. Dus er zijn ook nogal wat redenen aan te wijzen om te zeggen, ach, het is een goed bedoelde poging, maar of het iets op gaat Leveren. Er is nog een commissie bezig, hè. mevrouw Zorgdrager is naar de doping onderzoek aan het doen. En ik vraag me nog steeds af nogmaals, of renners die anoniem van alles willen zeggen, of die ook echt naar buiten willen komen. Ik vraag het me af, het is een goed bedoelde poging in ieder geval. Oké, okay. hey, We moeten het ook nog even hebben over een, een mooi toernooi, de Afrika Cup. Afgelopen nacht ja. de deadline voor definitieve selecties en 19 januari beginnen de wedstrijden. We doen ook Nederlanders mee hè? Ja, daar doen de twee spelers mee uit uh, de Jupiler League. één van Sparta en één van ADO Den Haag. En vijf uit de Eredivisie. En uh, voor sommige clubs is dat heel belangrijk. Serrero de Ajax City speelt nog niet zoveel bij Ajax. Maar Omero bij Den Haag. Ramos RKC. En dan in oplopende belangrijkheid. Ook al kun je daar altijd je vraagtekens bestellen bij Durf het wel aan. Mulenga voor FC Utrecht. En natuurlijk Boni van Vitesse. Ja, voor deze individuele spelers is het prachtig. Geselecteerd voor hun land, voor een prachtig toernooi. Maar de clubs zullen toch uh, hen feliciteren. Maar tanden. Knarsentandent... Zullen ze dat doen, denk ik? Mm -hmm. Maar is dat niet vreemd? Nou ja. Het is natuurlijk lastig voor de clubs, en met name Vitesse, dat verhaal is al eerder verteld, maar goed, ook die andere clubs, en er zitten ook heel wat namen bij als je die selecties ziet, natuurlijk uit de Engelse divisies en uit, de, uit allerlei andere grote competities. Het blijft erg lastig voor clubs die in een belangrijke fase na de winterstop de ja? competitie hervatten, dat zij hun spelers kwijt zijn. Het kan bijna niet anders, gezien de klimatologische omstandigheden om dit toernooi in deze tijd van het jaar. Er is al heel veel eh, kalendergelijkheid aan het komen bij de FIFA en de UEFA en al die bonden, maar dit Blijft uiterst lastig. En uh, ja, ik denk bijvoorbeeld dat Vitesse hoopt dat Ivoorkust heel snel wordt uitgeschakeld. Want anders, uh, tot 10 februari, duurt het toernooi. 3, mm. Drie, drieënhalve week, vier wedstrijden zijn ze boni dan kwijt. Het kan net beslissend zijn, ja. Het kan net beslissend zijn, dus nogmaals, schitterend voor deze spelers. Het gaat een prachtig genooi worden, want de techniek staat altijd hoog, hoog uh, op mm. de kalender bij de Afrika Cup. Maar de Nederlandse clubs zullen met uh, gemengde gevoelens en overigens niet alleen de Nederlandse clubs... naar de verrichtingen van hun spelers kijken. Nogmaals, niet te spreken over blessures, maar daar hebben we het gewoon even niet over. Kalendergelijkheid. Tom van Hek, mooi was die. Dankjewel. wel. Ja, H.O. Oh, en H.T.S. Dat zijn ook mooie afkortingen, heel ouderwets. Maar ze komen terug, die opleidingen, bij in Holland. Nadadelijk bestuursvoorzitter Doug La Teres daarover. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. En Marcel, we lopen op schema. We zitten zo op 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt een paar ongelukken op de A6 Jouren richting Emmeloord... tussen knooppunt Jouren en Oosterzee 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de ring A10 Zuid richting Den Haag ook een ongeluk... tussen Schellingwouden en de rij 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden. Dat kan dan via de A1 en de A9. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Ook vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer. En de rechterrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht en u kon het gisterochtend al even horen... dat eh, op mbo-niveau er plannen zijn om het aantal opleidingen te verminderen. In ieder geval in Rotterdam. Nou, die plannen zijn er nu ook in het HBO, concrete plannen. Gisteren werd bekend dat uh, de MEO en MTS in Rotterdam terugkomen... bij Zatkin en het Albeda College. Een bestuursvoorzitter van de Hogeschool in Holland, Doekle Terpstra... laat nu weten dat bij hem de HBO en de HTS terugkomen. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, waarom? Nou, het sluit precies aan op de Rotterdamse ontwikkeling. Uh, en het plan wat wij in Postie hebben gemaakt... en ook voorgelegd hebben aan het ministerie van OCW Onderwijs. En die heeft daar het predicaat zeer goed op gegeven. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld op een aantal uh, gebieden... de economische gebieden en ook de technische gebieden... Uh, opleidingen gaan bundelen, uh -huh. uh, stevig gaan reduceren... Uh, breed uh, gaan aanbieden aan de studenten... en vervolgens in de laatste jaren ook een specialisatiemogelijkheid gebieden. En dat betekent heel concreet bijvoorbeeld... Uh, dat wij het aantal economische opleidingen gaan terugbrengen naar twee brede economische opleidingen. Vervolgens in de laatste twee jaar, zoals gezegd, een aantal specialisatiemogelijkheden. En ook bij de technische opleidingen, er worden echt tientallen opleidingen aangeboden, gaan we dat terugbrengen naar een overzichtelijk aantal. Zoals bijvoorbeeld weer werktuigbouw, civiele techniek, luchtveldtechnologie en dus een overzichtelijk aantal. Zodat de herkenbaarheid vergroot. Zodat het werkveld precies weet waarvoor opgeleid wordt. En dat het ook voor de studenten heel aantrekkelijk is om breed te beginnen. En verdiepend te eindigen. Meneer hmm. Trabsa, voor iedereen die al die fusies en ontwikkelingen in het onderwijs niet gevolgd heeft, of niet zo goed gevolgd heeft, en dat zijn er best veel, denk ik. Die HAO en HTS, en, als ze zo weer gaan heten, tenminste. Ja, wat mij, wel betreft, de bedoeling, wat mij betreft gaat het helemaal niet om de naam van het meisje. Nee. Het gaat veel meer om het profiel van ja. datgene wat je aanbiedt. Kijk, Precies, maar kan... even, even mijn vraag over mij. Want kunt u eens uitleggen waar zijn die gebleven in de afgelopen jaren, die opleidingen? Nou kijk, Je zou kunnen zeggen, van, er zijn heel veel uh, opleidingen ontwikkeld. Uh, en het beeld is dat er ook heel veel exotische opleidingen zijn ontwikkeld. En soms denk ik ook wel dat dat het geval is. En wij zeggen, het werkveld en ook de studenten... zien uh, soms door de bomen het bos niet meer. En het uh, is van groot belang dat we dat uh, reduceren... en weer terugbrengen tot hele herkenbare uh, profielen... Ja. waar een hoge, robuuste kwaliteit maar wordt de, geboden. Nu weet ik het en nog waar het niet de he ook waar de HO he is gebleven. Nee, maar de HO die is, die is gewoon verdwenen. Is verwaterd. Uh, als, als naam is hij gewoon verdwenen. En dat geldt ook voor de HTS. Dat is als beeld- en uh, keurmerk zou ik willen zeggen verdwenen. En dat doet eigenlijk geen recht aan datgene... wat er in termen van vakmanschap werd geboden. En wij zeggen van, uh, nogmaals... de naam is niet interessant. Wat het vooral om gaat, is dat we terugkeren... naar herkenbare opleidingsprofielen... met specialisatiemogelijkheden voor studenten. Mm, en, en komt u daarmee terug op uh, ideeën over schaalvergroting? Ik lees in het AD maar zo, Wintels... Die, uh, spreekt die Amarantus heeft opgesplitst uh, uh, in opdracht van. Uh, dat er sprake is van onderwijsobesitas. Dat dat allemaal wat uit de hand is gelopen. Is dat ook nee, uw oordeel? Ja, daar is een hoop over te zeggen. Maar uh, kijk, Amarantus en in Holland zijn, uh, dat zijn appels en peren. Kijk, de, de nou, de financele... dat zegt hij ook. Hij zegt het niet zozeer ten opzichte van Amarantus. Maar in algemene zin: het hoger onderwijs, het beroepsonderwijs. Uh, daar is eigenlijk is, um, is het allemaal veel te complex geworden. Er zijn veel te veel opleidingen ontstaan. En ja, dat op zich nou zegt hij ja. toch eigenlijk dat het uit de hand gelopen is. Nee, maar kijk, in dit opzicht ik, ben ik het met u eens... Van ook wij constateren dat er veel te veel opleidingen zijn. Uh, en dat moeten we weer terugbrengen. En, en hoe en is dat, dat zo zijn... gekomen? Is, wat, wat is uw analyse daarover? Nou, ik, denk, ik, ja, weet u, uh, ik denk dat het ook te maken heeft met hele klassieke concurrentie... tussen hogescholen en uh, onderwijsinstellingen. En, uh, wij bij in het aantrekken van, van, van leerlingen ja, in feite. Ja, uh, groter, uh, uh, groter worden dan de ander... Uh, en eigenlijk met de borst tevoren zeggen van luisteren, wij zijn beter en het best. En nou, wij bij In Holland hebben onze les daar wel mee geleerd, zou ik willen zeggen. En wij maken daar gewoon een korte met mee. Wij zeggen van we zijn een hogeschool die kwalitatief hoger goed onderwijs wil bieden. En samenwerken is wat mij betreft het nieuwe concurreren. We moeten luisteren naar het werkveld, we moeten luisteren naar wat studenten vragen, we moeten luisteren naar wat ouders van ons vragen. En daar moet het onderwijs aanbod op aangesloten worden. En luisteren naar wat de toekomstige werkgever natuurlijk vraagt. Hebent u op de vingers getikt? Door, uh, door de bedrijven die zegt luister eens uh, wat jullie nu afleveren kunnen wij niet zoveel ja, ik denk dat werkgevers terecht, uh, dus het hele werkveld... terecht bij het hoger onderwijs aan uh, de deur heeft uh, gestaan. en de zin van, ja, wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen? Uh, je bent een oerwoud aan opleidingen aan het aanbieden... en wij willen dat weer terugbrengen naar een overzichtelijk aantal... die ook herkenbaar zijn voor het werkveld. Nou, dat is wat wij nu hebben ingezet. En ik ben er eigenlijk heel erg trots op... dat het plan wat wij erop hebben gemaakt... dus het oordeel zeer goed heeft meegekregen van, uh, van OCW. Dus dat geeft heel veel vertrouwen in de koers... die wij daar nu aan het uitzetten zijn. En meneer... Ik... Wordt dit allemaal operationeel? Nou, uh, we zijn eigenlijk al uh, aan de slag gegaan. Dus het is niet... Uh, uh, een idee van gisteren? Uh, nee. Uh, nee, precies. Uh, dus het plan hebben wij vorig jaar al ontwikkeld. Het is echt een strategische koers van de hogeschool. Maar bijvoorbeeld heel concreet, al onze internationale opleidingen... die hebben wij nu uh, uh, ja, een beetje verdeeld over de locaties heen. Over de acht locaties heen. En die gaan we vanaf september aanstaande gebundeld aanbieden... op één uh, fysieke plek. Hm. Uh, en, dus dit uh, jaar al? Voor Wat betreft bijvoorbeeld die internationale opleidingen gaan we dat doen. Maar ja. als het gaat om de technische opleidingen en economische opleidingen... dat doe je niet met de knip van de vinger. daar heb je ja. tijd voor nodig. En dat bouwen we in de komende paar jaar om. Is dit nu meneer de, de Pta, een ontwikkeling die helemaal over het hele onderwijsveld wordt doorgezet? Want als ja. we bijvoorbeeld Jan van Zeil horen, de voorzitter van de MBO-raad... Die, die ziet daar niks in in die, in die diffusie, in dat kleinschalige maken. Hij zegt dat gro grootschaligheid werkt heel goed Zo Ja, bijvoorbeeld ook, kijkt uh, in Eindhoven en, en het heeft ook zijn voordelen wel. Ja, maar kijk bijvoorbeeld even naar de casus in Holland. Wij gaan in Holland niet in juridische zin defuseren. Wat we wel gaan doen, is dat we de hogeschool gaan herschikken en herordenen uh, via de thema uh, thematische of uh, eigenlijk de sectoraanpak, zou ik willen zeggen. Dus via techniek, uh, uh, via de economie, uh, via de zorgopleidingen, noem ze maar op. Dus het is veel meer een herschikkingsoperatie die weer de herkenbaarheid en de kwaliteit uh, moet vergroten, uh, dan dat het een uh, proces is van defuseren. Okay. In juridische zin doen we dat niet. Mm. Waarom niet? Omdat uh, de, zeg maar al die sectoren en al die delen ook het voordeel plukken van de grotere schaal van de hogeschool. Dus je kunt er ook daarmee kleinere opleidingen in de lucht houden. En dat wordt niet duurder daardoor? Want dat was een van de redenen om tot schaalvergroting over te gaan. Nee, kijk, dit proces is vooral ook bedoeld om nog meer aandacht te schenken aan onderwijs als zodanig. Op het moment waarop je deze opleidingen geclusterd aanbiedt, ben je dus ook in staat om nog meer accent te leggen op onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. En daarmee, overigens, dat is ook nog interessant om te melden, heel veel studenten weten uh, niet wat voor keuzes ze precies moeten maken... in dat oerwoud van de opleidingen. Ja. Als we dit dus breder gaan maken... dan geeft dat dus de mogelijkheid voor de student... om verbreed opgeleid te worden in de eerste paar jaar... en de echte keuze pas uit te stellen tot aan het einde van de opleiding... dus in het derde of het vierde jaar... wat dan moet de specialisatie plaatsvinden. Dus ook daar is het uh, voordeel... het is dus twee, twee snijden zwaard... het levert veel voordeel op voor de werkgevers... het levert voordeel op voor uh, de hogeschool, omdat er meer accent gelegd kan worden op onderwijs... en het levert voordeel op voor de student... Die breed wordt opgeleid, verdiepend wordt opgeleid. en uiteindelijk de keuze om uh, een specialisatie in te gaan. kan uitstellen tot het derde jaar. Punt. Doekle dank u wel. Met genoegen. Bestuursvoorzitter van. Het NOS Radio en journaal Media. De Hogeschool in Holland. Een nieuw geneesmiddel tegen borstkanker is versneld verkrijgbaar in Nederlandse ziekenhuizen. Het is een middel dat de ziekte remt en een ingrijpende chemotherapie uitstelt. Vooral met hormoongevoelige borstkanker komen voor het middel in aanmerking. Zorgverzekeraars hebben besloten dat middel te vergoeden, staat in de Telegraaf. En de voorpagina van het AD meldt dat steeds meer mensen moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie. Inmiddels hebben al honderdduizenden verzekerden een betalingsregeling getroffen... Het aantal mensen met een betalingsachterstand zal dit jaar alleen maar toenemen, verwachten de verzekeraars. Dat komt door het hogere eigen risico van 350 euro. gedetineerde die gisteren door zwaar bewapende mannen uit een gevangenis in Middelburg zou worden bevrijd, is overgebracht naar een andere gevangenis. Hij zit nu waarschijnlijk vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, meldt Omroep Zeeland. Hij is er onder zware politiebeveiliging heen gebracht. Politie nam gisteren alle mogelijke voorzorgsmaatregelen... om de bevrijding van de man te voorkomen. De openingsfilm van het filmfestival in Rotterdam... wordt opgedragen aan de ondanks overleden acteur Jeroen Willems. Willems heeft een belangrijke bijrol in de film... De wederopstanding van een klootzak... De aftiteling staat prominente boodschap in dierbare herinnering aan Jeroen Willems. Dat meldt nu.nl Politie is slecht op de hoogte van het aantal gestolen paspoorten. Mensen die hun paspoort kwijt zijn, hebben geen zin om aangifte te doen vanwege te veel gedoe op het politiebureau, schrijft Spits. In Amsterdam willen ze daar een eind aan maken. Komt vandaag een politiek voorstel om aangifte te doen makkelijker te maken. In de hele wereld uh, werken zo'n uh, 52,6 uh, miljoen mensen... vooral vrouwen als huishoudelijke hulp... zonder enige vorm van uh, juridische bescherming. Van de werksters wordt ruim 80 blootgesteld... aan uitbuiting en misbruik, omdat ze vaak in een land werken... waarvan ze bijvoorbeeld de taal niet spreken en de wet niet kennen. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Een mm, trouwschrijf schrijft daarover. Omdat wij Nederlanders dikker worden... neemt de behoefte aan extra grote doodskisten toe... Ook in crematoria moeten de ovens worden aangepast... op de omvang van de zwaarlevige overledenen, schrijft Metro. Zo'n 60 van de Nederlandse crematoria... heeft inmiddels een grotere verbrandingsoven. Het verbrandingsproces van mensen met overgewicht... is volgens de Landelijke Vereniging van Crematoria dan ook ingewikkeld. Door een overschot aan vet duurt het cremeren langer. Hm, mm. smakelijk. Eh, nog eventjes naar een probleem eh, rond Tessel en Den Helder, want eh, heel Tessel eh, wil volgende week naar de voorstelling van cabaretier Jochem Meijer in Den Helder, en dat zou zomaar kunnen betekenen dat niet iedereen na afloop ook weer terug naar huis kan naar het eiland. TESO bootdienst, die normaal gesproken om half tien s'avonds de laatste overtocht verzorgt, vaart een keertje extra. Maar op de boot kunnen maar 220 auto's, terwijl 700 Tesla's een kaartje hebben. Schouwburg roept mensen op om te karpoelen. Want als er te veel auto's zijn, dan moeten sommige eilandenbewoners helaas achterblijven in Den Helder. Morgen in...